Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Woord... waarin u weer verder kunt gaan luisteren... naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. Wat gaan we doen in dit uur? We hebben gekozen voor een compilatie van radiomateriaal... met Frederik Meijs, beter bekend als Vree Meijs. Hij was in de tweede helft van de 20e eeuw... een voorman van de Communistische Partij van Nederland in de provincie Groningen. Het is vandaag, uh, en dat is even goed nadenken... 15 december, 20 jaar geleden... dat hij op 71-jarige leeftijd in zijn woonplaats Groningen... aan een hartstilstand overleed. Vooral heeft Meijs landelijke bekendheid gekregen door de acties in 1969, waarvan hij actieleider was en die heel Oost-Groningen in rep en roer brachten. In 1989 zond het spoor terug een documentaire uit over de acties in de Strookarton. Een fragment uit deze documentaire over de arbeidsomstandigheden in de strookarton die aanleiding waren tot die stakingen. De strookkarton is met 15 fabrieken de enige werkgever van belang in Oost-Groningen. Maar het loon van de ruim 3000 strookkartonarbeiders is gemiddeld 120 gulden per week. 20% onder het landelijk gemiddelde. Het werktempo in de fabrieken ligt hoog. Volgens de windschoter Courant verkeren veel arbeiders op de rand van overspanning. In het boekje 100 jaar uitbuiting in de strookkarton lezen we... De arbeidsdruk wordt opgevoerd... Had een arbeider vroeger nog wel eens tijd om bij te komen, nu amper. Gegeten moeten worden aan de machine. Maar als er wat fout gaat, komt men daar vaak niet aan toe. Koffie is niet te krijgen. Alleen slootwater uit de automaat. Verder is alles smerig. Goede wc's of douches zijn er niet. Het kleedlokaal is onverwarmd. De fabriek is zomers om te stikken. In de winter heeft de arbeider na de wacht vaak geen droge draad meer aan zijn lijf. Hij gaat daarna op de fiets of brommen door de kou naar huis. Arend Luppens werkte in 1969 in de strookartonfabriek De Dollard in Nieuwerschans. De fabriek is eigendom van de boeren die het stro leveren. Luppens over de situatie op de fabriek. Nou, er was niks. Uh, we hadden, nou praat ik even voor de fabriek waar ik werkte, bij De Dollard karton. Er was geen leiding, water. Er waren geen wc's. Er waren twee wc's, die stonden heel achterin, achter de fabriek. Er was een... Uh, nou ja, die wil ik verder niet beschrijven. Er was geen kleedlokaal. Er was totaal niets. We hadden oude kasten achter de banen waar wij werkten. Er was een heet. Daar hadden we twee, uh, twee kasten, twee dubbele kasten. En daar gingen we voor staan zo tussen het werk en kleden ons om in ons overal... En dan vragen de muizen en de krekels die ons brood op. En één woord gezegd, het was a en a sociaal. De arbeidsdruk in de strookarton was onaanvaardbaar hoog, de lonen waren laag en de arbeidsomstandigheden onmenselijk. In september 1969 dus braken stakingen uit, georganiseerd door een comité onder aanvoering van Vree Meis. Ondanks dat deze stakingen niet werden gesteund door de vakbonden was er brede steun vanuit de bevolking. Eind oktober 1969 werd het werk weer hervat. De stakingen brachten Meijs veel macht en landelijke bekendheid. Luistert u naar een fragment uit datzelfde het spoor terug over het aflopen van de staking... waarin onder meer een kritische kanttekening van voormalig student Thewis Wits te horen is... die als student in die tijd bij de stakingen betrokken raakte. Volgens Wits hadden de acties destijds meer kunnen opbrengen... als diverse deelnemende maatschappelijke groepen... zich minder door hun anticommunistische sentimenten hadden laten leiden. Na 5 maal 24 uur staken komen de werkgevers begin november 1969 over de brug. De CAO, die de officiële bonden hebben afgesloten, wordt opengebroken... en de werkgevers betalen een loonsverhoging van 20 gulden per week en 200 gulden ineens. Direct daarop brengen elders in Oost-Groningen weer nieuwe stakingen uit... nu in andere sectoren van de industrie. De macht van Vreemijs is in die dagen grenzeloos... Een arbeider hoeft zijn naam maar te noemen of de bazen gaan door de knieën. Vreemijs. Ik heb toen een hele, ja, eigenlijk voor mij en mevrouw vreemde periode meegemaakt. Ik werd opgebeld door een ondernemer die zei, nou kom eens even praten wat kost het? En dan uh, noemde ik de prijs. En dan stond iedereen stong gewonnen dat de platslijn niet, niet gestaakt werd. Ik werd opgebeld door mensen van de condensfabriek in Leeuwarden die zeiden, mogen we je naam gebruiken. Dat is honderden keren gebeurd. Ik kan dat niet eens onthouden hoe vaak dat gebeurde. Dat schijnt dus die, die kartonstaking die schijnt naast de algemene onvrede zo'n persoonlijk effect hebben uitgestraald, ja, dat ik ook niet kan helpen natuurlijk. Hoe ging dat dan in zijn werk? Zo'n werkgever die belde naar Vreemijs. Die zei, uh, nou, ik, was ik ben met bang de... voor Rotzo in mijn bedrijf. Nou, ik was dus met de bouwvakkers in Groningen aan het staken. En er was één groot bedrijf bij. De naam doet dat niet toe. En die liet mij op zijn kantoor komen en die zei, wat kost het. Ik zei, 45 per week. Hij zei, ja. <laughs> Hij zei, dat kan toch niet? Hij zei, nou, als jij niet wil dat er gestaakt wordt, dan moet je dat betalen. En hij bleef ontkenning dat hij betaalde. En ik heb gewoon gezegd, kijk maar in je loonzaak, je zat erin. En dus bij dat bedrijf werd niet gestaakt. Werkgever die betaalde werd niet gestaakt. Maar er kwamen tegelijkertijd jongens van de, van de klein honderden, uh, tientallen kwamen mij zomaar op straat aanhouden... en zeiden, wij, worden, wij moeten straks onderhandelen en uh, we gaan naar de baas. Uh, kunnen we op je rekening? Nou, ik zei, yo. Dat best in dat ik ze een uur later tegenkwam in die busjes... dat ze zeiden, we hebben <laughs> Ik bedoel, dat ging toen zo raar. Dat is kennelijk... Ik heb daar ook allemaal geen staan van, het is, uh, Mijn naam zal wel een keer gebruikt zijn, maar misschien ook wel een keer misbruikt. Ik weet het niet, maar... Dat was het vreemdeis effect Dat noemden ze zo, ik heb het nooit zo ervaren. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen een vriend van vreemdeis was. Uh, mijn vrouw en ik zijn tientallen keren bedreigd. En uh, dat betekent ook dat ik dus een gouden vrouw heb. Van het gebeurde bijvoorbeeld als ik... Uh, S'avonds om tien uur, half, wel die die dat mijn vrouw opgebeld werd. Dat ze zeiden, mevrouw vrouw is uw man al thuis. Dan zei ze, nee, zei, nou, we hebben het ook niet thuis. We hebben hem net afgemaakt, zo ging dat. En je kreeg ontzettend veel dreigbrieven. Ik we hebben herhaaldelijk meegemaakt dat uh, als wij die telefoon oppakken... dat het als lied, een fasciste lied, werd gespeeld. Maar daar stonden ook tegenover dat we ook liefdesbrieven kregen. <laughs> Terwijl mijn vrouw niet, maar ik dan. Dus uh, denen de werd door de andere gecompenseerd. Vreemijs heeft nooit de bedoeling gehad om de macht van de vakbonden over te nemen, zegt hij. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de weigerachtige houding van de vakbond hem geen windeieren legde. Maar ze hebben zich natuurlijk op één ding, denk ik, vergeten. Ik heb natuurlijk met die jongens gewerkt. Ze wisten natuurlijk wie ze in huis hielden. Ik heb zowel in de baan als voor de vuur als voor snijmachine gestaan in de, in de fabriek. Ik wist dus wel een klein beetje van de fabriek waar. En ik heb met een hele groot aantal van hen naar school gegaan natuurlijk. Dus in dan, uh, dan kunnen ze wel proberen je af te maken. Maar ja, goed, als de mensen je dan kennen, dan lukt dat niet zo. Hè? En ik ben de, in die hele periode stond het mij best aan dat ze zo tegen mij tekeer gingen. Van de bond? Ja, van de hele, de hele toestand leidde ertoe dat de bevolking dat gewoon die pikte. Er is steeds staan vastiger werd. Men kan in hun, uh, de bevolking wel uh, uitmaken voor een zootje imbecielen, Maar de hogescholen kunnen soms ook imbeciele streek uithalen. Dat weet je soms niet. Ze kunnen in hun veelwetendheid wel het helemaal daarna zitten. En, uh, en uh, het kwam ons goed uit dat ze tegen mij tekeer gingen. Dat zeg ik nou in alle eerlijkheid na 20 jaar. Want uh, toen heb ik er ook uh, niet slecht mee geboerd. In 1974 komt het ISP-beleid op gang. Het kabinet ten belooft voor een reeks van jaren financiële steun voor het hele Noorden. De strookarton bestaat als industrietak niet meer. Wat over is zijn een paar moderne kartonfabrieken die geen stro, maar oud papier verwerken. Nog zo'n duizend arbeiders verdienen er een boterham. De stank van de kanalen is verdwenen, de dorpen zijn opgeknapt. Vreemijs is gepensioneerd en actief in het bejaardenwerk. Thewis Wits, de student, is nu ambtenaar bij de gemeente Groningen. Hij is geen lid meer van de CPN. Terugkijkend constateert Wits dat de staking van 1969 meer had kunnen opleveren. Maar de tijd was er nog niet rijp voor. Op politiek niveau was het, uh, waren een heleboel dingen geblokkeerd. Omdat communisten erbij betrokken waren. Maar laten we zeggen op uh, niveaus in een dorp of weet ik wat lag het heel anders. En zie je ook vaak nu nog of het nou een bedrijf is of een uh, dorp of weet ik wat... <kliek> dat mensen best uh, verschillende politieke opvattingen kunnen hebben... of weet ik wat, maar ze staan voor het belang van het dorp... dan vallen die scheidslijnen weg. Uh, dus op lagere niveaus was die samenwerking die was er wel. Uh, maar op het moment dat het trapjes hoger kwam... en het uiteindelijk ook omging... bijvoorbeeld kan je in Den Haag wat klaarkrijgen... daar stagneerde de boel. Communisten waren niet sterk genoeg om daar doorbraken in te forceren en andere maatschappelijke groepen, een PvdA of weet ik wat... die was nog te sterk overheerst aan anticommunisme... van daar moeten we niet aan toegeven... anders dan uh, spinnen de communisten daar alleen maar garen bij. Uh, ja, dat heeft toch op denk in zekere zin een stukje vooruitgang geblokkeerd. Het spoor terug over de acties in de strookarton werd gemaakt door Willem de Haan en uitgezonden op 24 november 1989... U luistert naar VPRO's woord op Radio 1 met een compilatie van Vreemijs. De CPN-voorman die onder meer door deze strookkartonacties landelijke bekendheid verwierf. Het gebouw van 16 februari 1990 zendt daarover een gesprek uit met Vreemijs. Maar vooral ook over het ineenstorten van het Oostblok, GroenLinks en het belang van het communisme voor de mensen. Beluister Hans Simonsen in gesprek met Vreemijs. Een en ander wordt ingeleid door Harmke Pijpers. In de receptie zit Vreemijs. Ik heb hem daar straks al even aangekondigd. Vreemijs, 68 jaar oud, oud-Kamerlid voor de CPN. 30 jaar lid van de gemeenteraad in Groningen. Klopt. En in Winschoten. En in Winschoten. 16 jaar in de Provinciale, provinciale Staten. Klopt ook. Stakingsleider, 61 jaar in de strookkarton. En zo is hij heel erg bekend geworden. Van beroep, arbeider. Waar allemaal gearbeid? Ik heb in de landbouw gewerkt. Ik heb op de steenfabrieken gewerkt. Ik heb op de kartonfabrieken gewerkt. En ik heb schepen gelost. Met balen van 100 kilo op de nek. Onder andere. Ja. En, en ondertussen, want ik vertelde dat er straks al leven, ondertussen fluiten hè, ook nog. Nou, dat was dus buitengewoon, vooral die schepen lossen, dat was natuurlijk buitengewoon zwaar werk. En als wij dan een bal van 100 kilo aan het eind van de rit hadden... dan uh, deden we nog wie het meeste lucht had, die nog kon fluiten bij wijze van spreken. Dat was maar een geintje. Ja, ja. Dat kon u goed? Nou, ik heb het overleefd, laat ik het zo zeggen. Ja. U behoorde tot uh, de zogeheten horizontale. Dat wil zeggen, aanvankelijk uh, had u daar sympathie voor... maar u wilde niet uit de CPN stappen... dus stapte u destijds ook weer uit die horizontale. Goed, zo dadelijk gaat u met Hans Simonsen praten... over alle veranderingen in het Oostblok die... Uh, heb ik begrepen, volgens u, niet het einde van het communisme inluiden... maar het einde van het kapitalisme. Dus dat hadden we tot nu toe allemaal verkeerd begrepen. Dat gaat u straks even uitleggen. Uh, meneer Meijs, geniet u van uw pensioen? Ik heb uh, pensioen. Ja, daar uh, geniet ik in zoverre van... dat ik nog een reeks van functies heb in het vrijwilligerswerk. Mm -hmm. Zoals wat? Ik heb nog één keer per week mijn spreekuur. Daar heb ik al 45 jaar naar Fiesbureau in de stad Groningen. Oh ja, en uh, wat, wat voor uh, spreekuur is dat? Dat is een spreekuur uh, waar ze met alle klachten kunnen komen die er maar zijn: sociale kwesties, uh, uh, huizenkwesties. Uh, Kwesties van afkeuring, aanvragen voor, uh, voor uh, taxikosten, alles wat je maar op kan ah, ja. doen. Dus maar daar uh, heb ik al 45 jaar bij. Ah, ja. Een soort sociaal raadsman heet dat tegenwoordig. Ja, dat, maar ik heb geen diploma. Dus, nee, uh, maar zo noem ik dat maar even. Ja. Ja. En ik zit nog in de bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen van de stad. Mm -hmm. Ik ben bestuurslid van een buurtcentrum, Finkhuis. Ik ben voorzitter van de flatcommissie bij ons. Ik zit in de klachtencommissie van de gemeente Groningen woninggebied. Zegt Tine, hij is de hele week weg, begrijp ik, hè? Ja, hoor. Ja? Ja, hoor. Heel dus van dat koken komt ook geen bal terecht? Nee. Waarvan nee. niet? Ah, ah, ah. Van dat koken niet, hè? Ja, dat gaat nog wel. Oh ja, doet hij dat af en toe wel? Jawel, hoor. Oh, ja. Zeg, ehm... Um... In Elsevier, in een interview van 18 november, zegt u. Kunt u zeggen wat het feminisme al gepresteerd heeft? En dat gaat naar aanleiding dus van het feminisme destijds in de CPN, hè? Ik wel, 0,0. U mag dat aan mijn vrouw vragen. 25 jaar geleden kwamen bij ons al homo's en lesbische vrouwen over de vloer. We hebben daar nooit over gepakkesseerd. Maar wat moet ik verder met dat gefriemel? Tegenwoordig zou je bang moeten zijn als je hetero bent. Daar begin ik dus niet aan. Praatjes willen geen gaatjes. Dat hebben die feministen over het hoofd gezien, meneer Meis bent allemaal potten dan? Dat heb ik niet zo gezegd. <lacht> ik, uh, ik ga nooit een journalist uh, later uh, bekritiseren als hij wat fout of wat schrijft. Zo heb ik het niet gezegd. Ik oh, heb inderdaad dat? gezegd dat wij nu geen probleem hebben gehad met homo of lesbisch. Mm -hmm. Dat wij een van de eersten waren die 20, 25 jaar geleden, als ze bij mij de u kwamen al aan woningen geholpen. Ik sta zelf op het standpunt dat ze wat dat betreft mogen huwen. Ja. Wij zijn daar dus heel humaan in. Hij heeft dat dit heeft die beslist verkeerd. Want ik vroeg me af, wat heeft het nou met die feministen te maken? Nou, uh, ik, uh, ik ben niet tegen een feminisme. Maar uh, Maar is, is dat ook een rariteit? Nee, maar je kan feminisme niet, uh, niet in de plaats zetten van politieke partijen. Dat bedoel ik ermee. Oh, ja. Van de politieke strijd. En uh, mijn idee, ik ben helemaal niet tegen feminisme. Van bij ons in de partijen in Groningen bijvoorbeeld zijn in alle besturen... De vrouwen met 50 of meer procent vertegenwoordigen. Dus daar gaat het helemaal niet om. We hebben de meeste vrouwelijke gemeenteraadsleden. Ja. We hebben een vrouwelijke burgemeester gehad die net uh, jammer genoeg is uh, verdwenen. Dus daar gaat het helemaal niet om. Ja. Maar heb je de maatschappij veranderd, dan heb je niet alleen een feminisme nodig... dan heb je ook een politieke partij nodig. In ja, maar u vindt ik ik dat ze destijds behoorlijk in de weg liepen? Ik heb niet, uh, ze liepen niet in de weg. Uh, volgens mijn mening waren ze apolitiek. Oh ja. Voelt u zich en... een beetje feminist, Tine? Daar me niet zo mee hoor. Wat zegt u? Daar bemoei me nooit zo mee. Ah oh, ja. ja. Wij zijn gefameerd. Ge... Kijk, mijn vrouw. Die... Wij hebben 18 jaar mijn schoonvader bij ons ingehaald. Die is ja. 95 jaar bijna geworden. Ja. In de laatste 2,5 jaar hebben we hem helemaal moeten verzorgen. Hij ging onbeurde weg. Dus. Hm. Mijn vrouw is een aantal keer in het ziekenhuis geweest. Dus ik heb wat dat betreft wel geleerd wat een huishouding is. Ik kan alles behalve strijken. Dat nou, is een hele geruststelling. Het strijken? Nou, laat dat dan maar zitten. Ja. Oké. Okay. U gaat naar boven, naar Hans Simonsen. En wij gaan luisteren. Hans Simonsen gaat nu praten met Free Meis. Uh, en dat gesprek zal wellicht onderbroken worden door flitsen van de wereldkampioenschappen hockey met een stokkie. Uh, de wedstrijd Nederland-Argentinië. De stand is 1-0 voor Nederland. Fijn, hè? Goed. Hans Simonsen, ga je gang. Ja, dankjewel. Nou, meneer Meijs, dat wordt waarschijnlijk de eerste keer in uw carrière... dat u onderbroken gaat worden, dat u de mond gesnoerd gaat worden... door een hockeywedstrijd. <laughs> nou ja, dat moet er maar, hè. Ja? ja. U legt zich te wanneer. Ja. Nou, dat valt me alvast weer mee. Um, ja, Harmke Pijpers heeft al het een en ander over u, u verteld. Ik ga er nog een paar dingen aan toevoegen. Klopt het dat ze u in Groningen nog steeds strokartonnen, vree of fidel in het vee noemen? Dat zijn een aantal mensen die dat nog steeds zeggen. Ja. Ja, ja. Dat uh, is van oorsprong toen met die uh, grote kartonstaking geworden. U heeft uw uh, landelijke bekendheid inderdaad aan die strookartonacties uh, eigenlijk wel te danken. Hè? Kun je zeggen, in 1969 was dat. Toen stond heel Groningen op. Ja, uh, dat. Uh... Dat is de aanleiding eigenlijk geweest... dat ik wat meer bekend ben geworden in Nederland, ja. Maar voor die tijd had ik natuurlijk al een reeks van stakingen geleid... voor de vakbeweging DVC en de Amsterdamse haven, et cetera. Maar de kartonstaking... dat is toen niet alleen een enorme beweging geweest... van de werknemers in de kartonindustrie. Maar toen stond eigenlijk heel oost Groningen... op zijn achterste been, om het zo maar eens te zeggen. Toen hebben we die noodklok gehad... Toen waren er op een, uh, op een bepaalde dag... toen de Commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer in Winschoten kwam... waren er zo'n 40.000 mensen op de been. En uh, dat uh, was toen nodig ook, dat er wat gebeuren ging... om de achterstelling van het Noorden wat weg te werken. Ja, ik heb nog eens even de mappen erbij gepakt... met krantenknipsels uit die tijd. en Een aantal uh, van de eisen geïnventariseerd... die er toen uh, gesteld werden tijdens die strookkartonactie... Uh, het wordt eigenlijk als een verdienste van u gezien dat u daar gepresteerd heeft om de, uh, de actie voor loonsverhoging om te buigen tot een actie waarbij de hele bevolking eigenlijk meedeed. En die ook doelen had als het schoonmaken van de stinkende kanalen in het noorden des lands. Uh, zaken als de militaire oefenterreinen werden erbij gehaald. Het ging dus om veel meer dan alleen maar om loon van de stroketonarbeiders. Dat is juist, maar dat is niet alleen de verdienste van mij. Dat is natuurlijk. De, dat moet je eigenlijk zo zien. Op een bepaald moment gingen die kartonnenbeiden die gingen massaal in staking. Hebben mij toen uitgenodigd om naar de vakbewegingsbestuurders weigerden die staking te leiden om die staking te leiden. En toen kwamen van allerlei andere eisen die terechtgesteld worden door de mensen tegen militaire hoevertrein en zo kwamen de mensen naar voren die dat inderdaad massaal organiseerden. En uh, dat stenkende water, dat is nu weg. Men kan nu na twintig jaar in Oude Pekela zitten te vissen om een vordertje te vangen. Maar dat was ook uh, heel, uh, laat ik zeggen, heel erg die stank die daar toen natuurlijk heerste. Want in 1970 is destijds koningin Juliana nog in Oude Pekela geweest te kijken. En uh, s'avonds daarna heb ik, als diezelfde avond heb ik gesprek nog met de koningin gehad. En ik denk dat zij mede de stoot eraan heeft gegeven... ben had hij van overtuigd dat de stenkende water weggekomen is. Want dat was natuurlijk niet de harde daad. Het valt me altijd op dat uh, zeg maar de wat oudere CPN'ers... altijd een, een, de koningin Juliana en zeker ook koningin Wilhelmina... maar daar hebben we het nu niet over, een heel warm hart toedragen. Dat bespeur ik nu bij u ook weer. Nou, dus zo zou ik het niet willen zeggen. Niet helemaal, maar natuurlijk koningin Wilhelmina heeft natuurlijk... Uh, wel uh, zeer hardnekkig voor ons land gestreden. Mm -hmm. en, uh, maar waarom dicht u uh, Juliana nu zoveel invloed toe? Nou, ik vind dat uh, ons koningshuis, daar kan je van mening over verschillen... altijd uh, zeer zelfstandig is opgetreden voor ons land. En uh, wij ook. En op dat gebied uh, kan je best uh, elkaar raken. Onze partij heeft natuurlijk, ja, wat zal ik zeggen... een enorme ervaring in de oorlogsjaren opgedaan en daarvoor. En uh, toen waren wij niet alleen in de illegaliteit, onze mensen... maar er waren natuurlijk ook de ar mensen en zo... en de christelijke mensen in de illegaliteit. Die waren sterkste vertegenwoordigd. En onze strijd in de oorlog ging ook niet voor het socialisme... maar terug naar de burgerlijke democratie als eerste stap. En wij hebben op dat punt... Uh, Nooit geen problemen gehad met het koningshuis. Nee. Niet omdat wij koning zijn, daar heeft er niks mee te maken. Maar nou even terug naar Juliana. Ik vraag me dan af hoe verloopt zo'n gesprek dan? Wat u dan had met Juliana, want u stond toch zeker in 1970 uh, bekend als een, uh, een rode oproerkraaier. Ja. En, uh, in Den Haag behoorlijk uh, geducht voor waren. Ten meer natuurlijk ook omdat heel Europa zo'n beetje in brand stond. Je had uh, de opstander gehad in Parijs. En met dat alles in het achterhoofd was men zeer beducht voor u. Nou. Kijk, ik, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik wou die avond er niet naartoe. Maar uh, destijds... Uh, de mensen die dat organiseerden... die hebben alles in de weg gesteld... dat ik daar bij de opening van... De, van, de, van dat gebouw kwam daar in Groningen... die door de koningin werd uh, geopend. En uh, toen ben ik een half uur te laat gekomen. Express? Nou, ik wou eigenlijk niet. Maar uh, toen... Uh, stonden ze dus op mij te wachten. Toen heb ik met mijn vrouw dus een hele tijd met koningin Juliana gepraat. Daar heb ik ook uitvoerig in mijn boek verwoord. En dat ging onder andere over de problemen van Oost-Groningen. Mm -hmm. En later heb ik nog twee keer een gesprek met haar nou, toen ik kamerlid was... omdat je dan op het paleis komt. En toen was ze zeer benieuwd steeds hoe de ontwikkeling in Oost-Groningen was... En op dat punt uh, heb ik dus aan haar niet gemerkt dat ze uh, haten of wat dan ook. Nee. Goed, nou, dit wordt dan de eerste keer dat u uh, de mond gesnoerd wordt... door in dit geval Gerard de Groot van de NOS... die vanuit Pakistan verslag doet van de wedstrijd Hockey, Nederland-Argentinië. Denk... Goed, dat was uh, Gerard de Groot vanuit Pakistan. Ik uh, denk, ik vrees het ook wel een beetje, dat hij er nog wel een keer in komt. Maar ondertussen gaan we door met Vreemijs, uh, die hier in het gebouw aanwezig is, samen met zijn vrouw. En de komende 40 minuten spreken we met hem. Meneer Meijs, nou, we hebben het net al een beetje gehad over die strokerton. Dat is eigenlijk uh, waar u uh, uw reputatie aan te danken heeft. Uh, als je er nou achteraf op terugkijkt... heeft u dan niet het idee dat het ook een beetje overschat is toen... die acties in Groningen? Nee, er is ontzettend veel uh, verbeterd. Uh, na, na die enorme beweging in Oost-Groningen is de eenzame gekomen. Uh, maar die is, ligt er nu uh, vrij troosteloos uh, bij. Uh. Dat is niet onze schuld. Nee, dat is niet de schuld van de bevolking. Dat is uh, de schuld van de mensen die uh, na die tijd toen, die, als je zo'n grote beweging hebt en dat hebt af. Uh, dan uh, kunnen er altijd mensen zijn die uh, laat ik zeg, uh, daar, daar geen gebruik van maken. Maar het is er wel gekomen. Er is een hele herstructurering gekomen van, uh, van het landschap, cetera. De militaire overtreinen zijn niet doorgegaan. Laat me daar eventjes vaststellen. In de achterstand in de beloning van de verschillende groepen van onze bevolking... zijn natuurlijk, uh, laat ik zeggen, uh, grotendeels ongedaan gemaakt destijds. Ja. Dus het is niet voor niks geweest... Ja, ik wil u uw succes niet ontnemen, maar... Nee, maar het is mijn succes niet. Het is nou ja, Kijk, als het de ja, maar als de bevolking niet gewild had, kan niemand het doen. Dat en al diegenen ja. die toen zeiden van hij doet het, die hadden het zelf kunnen doen. Maar uw naam had daarbij in nou van een hele belangrijke symboolfunctie. Ja, ik wil uw succes niet ontnemen, maar eh, als je nou toch eens goed op een rijtje zet... van wat er nou gebeurd is met dat geld wat naar eh, het noorden des lands is gesluist... Ik heb begrepen dat er vooral een groot gedeelte van dat geld is gegaan... naar subsidies aan Philips, die een fabriek in Winschoten vestigde. Ja, dat is uh, Inderdaad, de Eemshaven, die nu op sterven na dood... daar uh, tot een soort symbool van niks ligt te wezen. Nou, kijk, de kwestie is deze. dat uh, Destijds was het, uh, moest men vanuit Den Haag wel, wie er ook in de regering zat, moest wat doen... voor die ontwikkeling in Oost-Groningen en in Groningen. Nou, Wie was een van de eersten die zich daar vestigde... in Winschoten, staatskraal in de stad Groningen, was Philips. Philips heeft tientallen miljoenen subsidies opgestreken. En nu gaan ze ergens naar ontwikkelingslanden, weet ik veel, waar ze heen gaan. En bouwen dus die bedrijven weer af. Dat kan je dus zeggen dat dat negatief is. Dat is op zich ook negatief. Daarom wordt het ook nodig dat de Groningers en eventueel ook de Fries en de Drenthe weer zich niet laten terugduwen in hun voetenend, maar dat ze voor hun rechten blijven vechten. Daar blijft een voortdurend gevecht natuurlijk. Mm -hmm. Die eenzame die is inderdaad niet tot ontwikkeling gekomen... zoals wij dat gewild hadden. Maar hij is er wel gekomen als resultaat van de strijd van de bevolking. Natuurlijk. Ja. Maar gaat u nou zover dat u zegt van... als je er nu op terugkijkt, dan kun je toch eigenlijk wel stellen... dat de intenties waarmee de Den Haag toen meer aandacht is... te gaan besteden aan het noorden van het land... toch vooral voortkwamen uit van we moeten ze een zoethoudertje geven. Dan houdt die meneer Meijs tenminste zijn mond. Nou kijk, ik, ik moet wel eens lachen om die zaak. Van de mensen die bijvoorbeeld, uh, als ik stukken zie bijvoorbeeld van, van, van, van, van oude Pekelaar van burgemeester en wethouders of zo. Dat ze zeggen, we gaan weer zoveel investeren om het knalskoop te maken... bij wijze van spreken. Mensen die er geen fluit aan gedaan hebben destijds aan die hele actie... er zijn ook mensen die zich het nu toe-eigenen. Wat er gebeurd is, toen de rust is hersteld, als ik het zo mag zeggen... De Groningenbevolking is op zich uh, heel lang rustig. Toen heeft men de zaken inderdaad teruggedraaid en afgeremd. En het wordt, uh, het wordt hoog tijd dat dat uh, weer ongedaan wordt gemaakt. Dat er weer actie komt. Want wij hebben nog steeds het hoogste percentage werklozen van heel Nederland. Ja. De provincie Groningen. Goed, meneer Meis. Ik denk dat we u hiermee voldoende historisch geplaatst hebben. Ik wil nu even uh, naar de actualiteit toe. De veranderingen in het Oostblok... Uiteraard, uh, uh, ja, ik ontkom daar bijna niet aan. Het is een vreselijke clichévraag, maar toch maar. Was u verrast? Nee. Wij die dus uh, langer meelopen in de communistische partij... ik heb het voorrecht gehad om uh, bij Ceausescu in uh, een gesprek te hebben. Dat vond u een voorrecht? Uh, nee, dat kon ik dan beoordelen. En toen ik terugkwam, heb ik tegen mijn vrouw gezegd... nou, dat deugt niet. Wij hebben namelijk, zijn als partij, onze partij, ook mensen zoals Marcus Bakker, ik, Joop en Jaap Wolf, Paul de Groot, hebben zeer sceptisch gestaan de hele tijd tegenover de ontwikkeling in de Sovjet-Unie en andere Oost-Europese landen. Wij hebben bijvoorbeeld volstrekt afgekeurd inval in Tsjechoslowakije, we hebben afgekeurd de inval in Afghanistan. We hebben meer dan tien jaar lang onze kaderleden afgeraden... om naar de Oostlooplanden met vakantie te gaan en wat dan ook om contact te leggen. Dus wat uh, wij hebben wel zien aankomen... dat men de oorspronkelijke bedoeling van Lenin... om een socialistische maatschappij op te bouwen... niet als een eenpartijenstelsel, maar in samenwerking met andere groeperingen... dat uh, dat, dat uh, na die periode, en de periode van Stalin natuurlijk... Uh, Verschrikkelijke toestanden met zich mee heeft gebracht. En dat zagen wij aankomen. Het is voor mij, dat moet ik heel eerlijk zeggen, niet uh, een, een, uh, als een verrassing gekomen. Waar ik wel heel erg blij mee ben, dat het de communisten zelf zijn geweest onder leiding van Kopershov die een eind hebben gemaakt aan die toestand. Want dat moet men natuurlijk niet vergeten. Dat is waar voor wat betreft uh, de Sovjet-Unie, maar natuurlijk veel minder waar voor landen als Roemenië, de DDR, Polen. Dat is, dat is juist wat u zegt. Die, die zijn na de oorlog bezet door het Rode Leger. Dat zijn geen revoluties van binnenuit geweest in Oost-Europese landen, zoals bijvoorbeeld in Vietnam, uh, Nicaragua of uh, andere landen. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat daar het, uh, de communistische partijen ja, laat ik het maar ronduit zeggen, opgelegd zijn aan de bevolking... die daar helemaal nog niet uh, minded mee was. Ja, maar dat is iets wat u nu zegt, met respect dat zegt u nu het laatste jaar... Maar nee, dat, dat heeft onze partij, het is de geschiedenis van onze partij nagaan... dat hebben wij al doorgezegd. Nou, ik heb me wel eens verdiept in de geschiedenis van de En Ik heb uh, tot voor uh, uh, enig jaren geleden, dat uh, Ina Brouwer, zeg maar, aan de macht kwam... heb ik uh, een dergelijke analyse in elk geval niet in het openbaar gehoord. Nou, kijk, de, toen Paul de Groot nog leefde waar ik zeer lang, heel veel jaren mee samen heb gewerkt... toen hebben wij al, laat ik zeggen, een zeer scherpe kritiek gehad op het beleid. Ook in de sovjet unie maar ook in de Oost-Europese landen. Maar ook op de manier waarop de communistische partijen georganiseerd waren in die landen? Uh, dat konden wij op zich van, dat konden wij niet helemaal beoordelen. Wat mij, ik ben tien jaar lang ben ik vakbondbestuurder geweest... ook in de Internationale Vakverbond, het Wereld Vakverbond. Mm -hmm. Heb ik heel veel rondgeleid. En ik moet je eerlijk zeggen, dat, uh, dat draag je inderdaad niet altijd naar buiten... maar dat wij vaak gebot zijn. Ik kan me bijvoorbeeld nog voorstellen... dat ik op een internationale vakvereniging vergadering zat in Moskou. Waar mensen uit Oerukwe, uit India, uit de hele wereld van de transport... Uh, mensen waren. ik was zelf ook transportarbeider... En dat er bijvoorbeeld een looneis kwam van... of een kwam van een week vakantietoeslag in een week vakantie. En toen ik zei, ja, maar dat kan niet voor Nederland. van Wij hebben al drie weken vakantie met 6, 6, 6% vakantietoeslag. Nou, toen moest ik de zaal uit... Wij hebben dus, laat ik zeggen, ook, ook intern die toestanden... niet helemaal kunnen beoordelen. Dat, dat nee. kan je nooit. Nee. Maar dat onze partij zich daar, laat ik zeggen, tegen afgezet heeft... dat is, dat is zo waar als, als wat. En dat ja. wil niet zeggen ja, maar... dat wij daarmee... Onze partij goed praten, dat wij geen fouten gemaakt hebben en dat wij het goedkeuren wat in Oost-Europa is gebeurd. Ik vind volstrekt juist dat dat afgekeurd wordt. Ja, nee, maar het was ook niet mijn bedoeling om hier naar nou huis lekker te gaan zitten gniffelen over de fouten van de CPN. Maar ik wil toch nog over één ding met u hebben. Uh, wat je op dit moment ziet, is dat in de Oostbloklanden de communistische partijen als kaarthuizen in elkaar donderen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat wordt toch vooral toegeschreven... aan het heel lang dogmatisch vasthouden aan het democratisch centralisme. Een, uh, een, een nou, structuur van die partijen. En gaat... dat was nou toch precies wat u ook voorstond met de Nederlandse Ja, ik sta democratisch centralisme nog voor. Daar stond Marx voor, daar stond Engels voor, daar stond Lenin voor. Ga het gaat erom hoe je het uitlegt. Ja. En wat er gebeurd is in onder leiding van Stalin... In onder leiding van Ceausescu, en onder leiding van een groot aantal andere leiders in de communistische landen... die hebben dat centrale uit het democratisch centralisme... op een verkeerde wijze niet alleen toegepast, soms op een misdadige wijze. En die hebben niet het de democratische... het buitengewoon democratische karakter van het democratisch centralisme... hebben ze niet toegepast. Wat bijvoorbeeld op het ogenblik op, op, op een gezicht staat geschreven... van een man als Kopersjof. Die dus, laat ik zeggen met alle mogelijke middelen probeert om dat uh, inderdaad te herstellen... tot, laat ik maar eerlijk zeggen, heil van, uh, van, van, van de Russische bevolking. En, uh, en uh, uh, waar ik dus, la, ik dus uh, laat ik zeggen, waar ik, nou, laat ik het maar rondje zeggen, trots op ben... dat de mensen zijn opgestaan als Korpershoff en anderen in Sjevenatsen. Om, laat ik zeggen, dit te doen. En wat is er gebeurd? Een lijn is veranderd. Ze hebben onmiddellijk voorstellen gedaan voor ontwapening. Voor het eerst in de geschiedenis is er, is er ontwapend. Terwijl je voor die tijd alsmaar zag: Amerika bewapende, de communisten gaven een aanbod met nog dikkere kanonnen, bij wijze van spreken. Heeft Cobbishow eigenlijk de tactiek gevolgd die ja. er gevolgd moet worden? Maar ik wil het even specifiek met u hebben over die partijstructuur, dat democratisch centralisme. Uh, we weten wat daar in. Rusland uit voort is gevloeid. Deze week uh, publiceerde de KGB in Moskou uh, nieuwe cijfers... over het aantal slachtoffers van Stalin, mensen die geëxecuteerd zijn. Uh, partijdiscipline, uh, uh, dat zijn toch juist dingen... die u in de Nederlandse CPN ook altijd heeft vertegenwoordigd? Uh, ik ben nog voor partijdiscipline, ik ben nog voor een democratisch centralisme. Wat je niet kan voorkomen, dat mensen misbruik maken van hun macht. En dat is gebeuren onder leiding van Stalin. En dat dat nu... Maar komt dat niet voort uit dit soort partijstructuren? Nee, dat komt voort uit mensen die, laat ik zeggen, dit soort partijstructuur misbruiken. Want, uh, want ik, heb, ik ben nu 45, is 90, 90, ja, 45 jaar lid van de Communistische Partij. Ik heb nooit uh, die dwang gevoeld daarin. Ik heb altijd zo vrij als een vis in die partij kunnen werken. Ja, maar op het moment dat ik u bel een week geleden... om u uit te nodigen voor een interview als dit... dan zegt u, wacht even, uh, bel me straks terug of ik bel jou terug. Ik moet eerst uh, bellen met het districtbestuur om te vragen of ik mag. Nee, nog steeds. Zo, zo heb ik het niet gezegd. Ik heb tegen u gezegd, ik wil overleggen met onze districtsecretaris... de heer Geer Lemeeres, die is onze districtsecretaris... Uh, of ik het wel doe of dat ik het niet doe. En dat is geen... geen de, als ik u gezegd heb je kamp. Dat is prima. Ik heb het alleen tegen Geert Lemeer gezegd... Moet je luisteren, VWO. De heer Simons heeft gebeld. Uh, ik ga daar naartoe. Hij zegt, prima, vrij. Dus dat is helemaal geen probleem. Ik vind dat als je in een partij met elkaar werkt... dat je een normale overlegstructuur kan hebben. Dat is ook in andere partijen zo. Dat is ook in het CDA zo. Dat is ook in, in de Partij van de Arbeid zo. Die hebben ook internationales. Als wij internationales hebben, dan zeggen ze... Ach, dan heb je die discipline weer. Maar de Christelijke hebben een internationale. De Liberalen hebben een internationale. En de Socialistische Internationale. En ben je geweest in, in Berlijn. Daar is kort ook geweest. Mm -hmm. Waarom mogen wij dat dan niet hebben? Mm. Het gaat erom... Maar u bent de man van de strenge partijdiscipline. Ik bedoel, dat was ook de reden dat u in, uh, ik meen, 82... nogal in aanvaring kwam met de nieuwe lichting. Bijvoorbeeld met Ina Brouwer. Die in die tijd uh, ja, de partij toch op een andere lijn wilde krijgen... Ja, volgens mijn mening over een verkeerde lijn. En daar ben ik nog van mening. Uh, mijn mening is dat het niet gaat om de partij te liquideren... of de partij over te hevelen naar GroenLinks Of de partij op te heffen. Volgens mijn mening hebben wij nog lange jaren... een communistische partij nodig die een zelfstandige partij is. Inderdaad samenwerken, ook in GroenLinks, daar ben ik helemaal voor. Maar ook samenwerken met de Partij van de Arbeid. Ikzelf heb in hoofdzaak al die jaren dat ik, laat ik zeggen... in de staat en in de raad in de vakbeweging heb gewerkt. Met brede lagen van de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld uh, samengewerkt. Dat is natuurlijk wel een massa in ons land... waar je je ook wel op moet oriënteren. En ik ben helemaal niet tegen GroenLinks, Waar ik wel tegen ben, dat al diegenen die schreeuwen van opheffen, die CPN... Uh, dat ik me daartegen verzet, ook nu nog. Maar waarom eigenlijk? Want ik bedoel, die CPN omdat, is een soort uh, reliquie energie... geworden? Omdat ik... Uh, ja, dat zegt u. Wij zijn Groningen een zeer sterke partij... En als u de verkiezingsuitslagen voor de gemeenteraad gezien hebt in noord groningen dan hebben wij geen stem verloren, hebben we zelf gewonnen. Ja, nadat u daarvoor vreselijk verloren had. Ja, het dus is een kwestie van wie een beetje bijtrekken. Uh, uh, andere, andere partijen hebben, hebben ook wel eens verloren en gewonnen. Daar gaat het mij helemaal niet om. Ik hoef mijn, uh, mijn partij niet uh, af te staan... Uh, om te zeggen, nou even maar op, of, uh, of uh, liquideren maar... en ga maar, uh, laat ik zeggen, in GroenLinks op even. Wat is dat dan? Mijn... Uh, mijn ik zie eerlijk een groot gevaar in... dat we op moeten passen dat GroenLinks geen secte wordt. Maar dat kan ik net zo goed van de CPN zeggen. Ik ja, zal u even uitleggen waarom ik zo lang doorzeur... op dit, ogenschijnlijk oh, misschien niet zo heel erg belangrijke punt. Maar het feit dat u zo vreselijk vasthoudt aan die CPN... dat die partij moet blijven bestaan... Ja. Is dat toch niet een beetje hetzelfde uh, wat er ook toch in die oostbloklanden gebeurt is? Namelijk dat die partij, dat was het belangrijkste wat er was, wat er was op zich. De partij, nee, is, de partij, de partij zich is niet het, het belangrijkste. belangrijkste, de partij is gewoon een middel. Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk in de socialistische landen ook de partijen... alle partijen zullen worden opgegeven. Als je de socialistische zelfbestuur, uh, waar op het ogenblik Koppershoff zeer sterk op koest... als je dat doorvoert en als je Marx in Engeland leest en je leest ook Leen in, dan zullen uiteindelijk, laat ik zeggen... zal er blijven een beheer over de productiemiddelen van de bevolking... zullen er zelfs in de toekomst de partijen zich opheffen. Ik, ik krijg niet aan die partij als doel, ik krijg aan die partij als middel... omdat ik van mening ben dat de mensen in Nederland... ook een communistische partij nodig hebben... die, laat ik zeggen, meevecht voor de minder bedelden... om in hun trekker te komen. Maar dat kan in GroenLinks ook. Uh, dat, uh, dat kan best zijn, daar willen wij ook wel aan meewerken aan GroenLinks. Maar dan uh, volgens mijn opvatting als zelfstandige partij. Je kan ook als zelfstandige partij met elkaar samenwerken zonder dat je, laat ik zeggen, uh, de boel op heeft. Goed, nou laten we teruggaan naar uh, dat Oostblok. U noemde recent in een uh, interview met het uh, weekblad Elsevier... Noemde u de veranderingen in het Oostblok niets anders dan een correctie van de marxistische opvattingen? Toen... Uh, had ik net de avond daarvoor, toen ik dat las... had ik die enorme rijen voor McDonald's in Moskou gezien. Ja. De kwestie is deze, dat... Uh, uh, uh, ik zie het nog. Uh, ik, zoals daar staat heb ik niet precies helemaal goed laten dat. Maar, maar de kwestie is deze. Dat ik zie dat onder leiding van er een herstel van, uh, van het socialisme van de afwijkingen die gebaseerd zijn geweest op het socialisme... dat hij dat herstelt, dat hij het leninisme opnieuw invoert... dat hij de democratie enorm verbreedt... dat hij de kerken teruggeeft, laten we eerlijk zijn, aan de, aan de, aan de gelovigen... Mm -hmm. dat hij bereid is andere groeperingen op te nemen... in de parlementen, in de Sovjets, in de provinciale staten... en ook in het uh, uh, parlement... Daar heb ik vertrouwen in, en daarom heb ik uh, wat ik daarmee bedoel: dat is dat het eigenlijk een herstel is van de oorspronkelijke revolutionaire ideeën van 1917, van de oktoberrevolutie. En alles wat daarna gebeurd is, na de dood van Lenin, dat moet je van mij aannemen: daar staan wij niet achter. Ik vind het net zoals u, als u die opvatting hebt vind ik het net zo misdadig als iedere andere. Ja, goed. Um, helaas worden we opnieuw onderbroken door uh, de NOS... met uh, sportflitsen, hockeywedstrijd in Pakistan gespeeld... tussen Nederland en Argentinië. De verslaggever daar is... 1-1 Gerard... in Pakistan. Met dank aan Gerard de Groot van NOS. Wij praten hier nog steeds met uh, Freemijs, bekend van de strokertonacties in uh, het noorden van het land, in Groningen. Uh, CPM-bestuurder. Nou, we hebben hem al... Helemaal geïntroduceerd. Um, we hadden het zojuist over de veranderingen in het Oostblok en hoe u daar tegenaan kijkt. Ik wil het toch ook nog even met u hebben, want we hebben gewoon nog een dikke tien minuten, over Nederland en over GroenLinks. U heeft er al iets over gezegd. Eigenlijk komt het er een beetje op neer dat u zegt: Ik vind dat GroenLinks maar slappe hap. Ik vind dat ze zich tijdens de afgelopen formatie te weinig hebben laten horen, heeft u al gezegd. Um, wat, wat staat u nou precies voor? Ik bedoel, hoe zou u willen dat GroenLinks zich opstelt op dit moment? Nou, de kwestie is deze. Ik zal u een voorbeeld noemen. Uh, er is een wetsontwerp uh, geweest... Met, uh, uh, waarin uh, de boven 65-jarigen premies zouden betalen... en dan dezelfde rechten zouden hebben op de AAW-uitkering als anderen. Dat wil zeggen voor taxivergoeding, voor rolstoelen... voor noem maar een hele stante kraam daar hebben de partij van de kamerleden vragen over gesteld om dat uh, door te laten gaan. Kok heeft gezegd dat kan niet, dat kostte veel geld en die heeft zelfs uh, gedreigd met de regeringcrisis. Nou, ik heb daar kritiek over gebracht. Ik heb er ook een artikel over geschreven in de Waarheid. De GroenLinks is daar helemaal niet op ingegaan. Net als ze, als ze, als ze niet weten dat het bestaat. Terwijl het een, voor miljoenen Nederlanders van het allergrootste grootste belang is... dat boven 65-jarigen hetzelfde rechten zouden hebben op die uitkering. Als ik zeg een slappe hart, dan meen ik dat uit de grond van mijn hart... dat men niet hardnekkig genoeg optreedt... Uh, voor, uh, voor de werkelijke belangen van bijvoorbeeld de uitkeringsgerechten. De mensen in de, in de bedrijven, de, de, dat meen ik. Dat ervaar ik ook zo. Ik ben niet tegen die samenwerking. Ik ben ook niet tegen samenwerking met PPR en PSP. Ook niet in de stad Groningen. Als ze op een verzoendelijke wijze met ons daar samengewerken... waren wij met de GroenLengse lijst uitgekomen. Maar dat is toch niet gelukt? Dat is niet gelukt, omdat men zei... nou, jullie bestaan niet meer, je hoeft de bewijzen van spreken niet op. Nou zeg ik het heel erg grof. Maar wij hadden ze aangeboden, we gaan met z'n drieën in zee. Wij de derde plaats en de zesde. Dan moet je nou maar afwachten. Je hebt er nou met, je, met, met elkaar je de vier. Als je zes krijgt... Dus als je vijf krijgt, zouden wij er één hebben. Oh, dat kon niet. Dat zelf kon niet. Nou, dan zijn wij met een zelfstandige lijst uitgekomen. We zullen wel zien hoe dat uitpakt. Niet omdat we niet wilden. Maar als je samenwerkt, moet je wel op een redelijke wijze... met elkaar samenwerken. En dan moet je niet, uh, laat ik zeggen, net doen... of je, of, of je het alleen recht hebt in zo'n combinatie natuurlijk. Dat is de oorzaak dat wij in Groningen... met een zelfstandige lijst uitkomen. Ja, maar ik heb in Groningen wel eens begrepen... dat ze juist van u vinden... Dat u te veel denkt dat u het alleen recht heeft. Dat mogen ze. Ik heb aangeboden aan onze partijen op de lijst van GroenLinks te gaan staan als bejaarden. Zoals ik nu gedaan heb op de lijst van de CBN. Ik ben niet op die ledenvergadering geweest. Ze hebben mij erop gezegd dat 17% van de Stad Groningen dat is bejaard boven de 65. Meer dan 25 procent is boven de 55. Politieke partijen en de bejaarden gaan terecht meer zelfstandigheid eisen. Men heeft gezegd: Nou, we hebben in Groningen een bejaarden. Daar ben ik dan in dit geval. We zetten hem op de zesde plaats op de lijst. Daar had ik ook voor GroenLinks gedaan had we op een redelijke wijze bij samengewerkt. Had ik ook duwen willen bewijzen van spreken met mijn naam om GroenLinks te boven water te houden. Maar ja, als er dan mensen zijn die zeggen van ja, goed. Uh, wij alles en jij niks. Dan gaat het net als die Ooyefaar die die koek moet delen van die twee kikkers. Dat de Ooyefaar de koekopvraat en de kikkers niks krijgen, bij wijze van spreken. Dat kan niet. Nee. Maar in wezen onttrekt u zich toch een beetje in dit geval aan de partijdiscipline? Nee. Uh, ik... De partij ik, is dat, dat de, ze met ik, GroenLinks in zee gaan. Ik, daar ben ik niet tegen geweest. We hebben toch ook meegedaan aan GroenLinks voor de Kamerverkiezingen. Maar daarom mag ik toch wel kritiek hebben. Ik mag toch, ik mag zoals andere kritiek op mij hebben, mag ik toch kritiek op anderen hebben. Ik vind dat groenlinks dat kan een massaorganisatie worden en geen secte, als ze zich werkelijk oriënteren op de brede lagen van de bevolking en ook op de samenwerking aan de basis, bijvoorbeeld met de PvdA, maar ook met de christelijke mensen. En uh, ik zie dat voorlopig eerlijk erg gezegd. Dan moet ik in alle maar de hele Nederlandse bevolking weten dat ik er zo over denk. Ik zie dat voorlopig nog niet. Eerlijk gezegd is, die, is het na de verkiezingen van de Kamer... is het mij, uh, is het mij te stil rondom die fractie. Mm -hmm. Wat doet u nou intern in de partijen, en dan met name op landelijk niveau... om deze kritiek over te brengen? Ik Bent u een vorige... spiegeletermus met Ina Brouwer? Uh, nou, ik heb op zich niks tegen Inna Brouw. Die heb ik jarenlang mee samengewerkt in, in, in onze partij in Groningen. Ja, want u heeft daar volgens mij van een, uh, een VVD-dochter omgevormd in een uh, cpn uh... Ik heb haar niet omgevormd. Dat heeft ze zelf gedaan. Ik heb, ze heeft met mij op het adviesbureau gewerkt. Ze is advocaat. Ze heeft prima werk gedaan. In Groningen niet om. Maar daarom kan je wel op, op bepaalde. Over de lijn van de ontwikkeling kan je met elkaar van mening verschillen. Ina Brouwer is uh, voor een paar maanden terug nog een hele middag bij me thuis geweest. Daar gaat het helemaal niet om. Ik, ik heb geen hekel aan Ina Brouwer. Integendeel. Maar, ik maar kan het is wel... ook nog steeds wel gezellig. Ik kan, jawel, maar ik kan, uh, daarom kan ik daar wel mee, mee, mee, met uh, mening verschillen mee hebben. Ik vind dat dat een normale zaak is in de politieke partij. <kwijnt> en, uh, en ik zie nog niet uh, dat wij 1, 2, 3 uh, de cpr zullen opheffen. Dat zie ik niet zitten. Als het aan haar ligt... Nou, dat gaat zo gaan. Dat uh, moet worden. En als dat, dat, uiteindelijk dat besluit valt... zou vallen... voor die opheffing, dan zien we wel verder. Maar legt u zich er dan bij neer... als een meerderheid dat besluit? Of dat gaat u dan uh, dat, een eigen politieke partij dat, te vichten? Dat is nu niet aan de orde. Dat is absoluut niet aan de orde. Ik vind het dat Nou, nou dat is, ik, ik denk dat op dit moment... de grote meerderheid van onze partij... op een loyale wijze wil samenwerken in GroenLinks... Maar ik ben er ook van overtuigd dat de grote meerderheid van onze partij... nog niet zo ver is om te zeggen, wij even op. Wanneer dan wel? Weet ik niet. Mocht dat wel gebeuren, dan, dan zien we wel verder. Hmm. Wanneer vindt u het een goed moment om dat te doen? Maar aan welke voorwaarden moet dat, uh, <laughs> uh, dat, uh, dat? Dat zie ik niet zitten. Ik geloof uh, zolang als ik leef dat wij voorlopig de eerste jaren nog uh, linkse partijen in Nederland nodig hebben die in de oppositie zijn tegen uh, het, uh, zowel het beleid wat achter ons ligt als ook het huidige beleid van deze regering. En uh, ik pik uh, er niet over om communist af te worden. Integendeel. En alles, eh, ik keur alles af wat er aan misdaden en zo is gebeurd, staan we volstrekt achter. Maar daarnaast eh, kan iedereen eh, weten in Nederland dat onze partij een enorme traditie heeft in Nederland. Op het gebied van, eh, van het opkomen voor de rechten van de mensen. En eh, daarom voel ik mij eh, helemaal niet bezwaard. In tegendeel, ik zal alles voor zover het in mijn vermogen ligt, de politiek eh, van Koffershoff te ondersteunen. En ik zal alles doen wat mogelijk is om de bevolking duidelijk te maken... dat uh, als er één Duitsland zou komen, dat het een onbewapend Duitsland komt. Ja, dat kunt u natuurlijk wel op uw buik schrijven. Waarom? Uh, nou, dat Verenigd Duitsland komt natuurlijk in de NAVO. Dat u leest de kranten toch? Ja, ik lees de kranten, maar daar is geen overeenstemming over. Verenigd Duitsland, dat moet nog gezegd, dat moet nog gezien worden. Ik vind dat, uh, dat uh, bij uitzondering, de Duitsers in dit geval, uh, dat wij als... Land die bezet zijn geweest. Luxemburg die bezet is geweest. België die bezet is geweest. Frankrijk die bezet is geweest. Engeland die. Uh, de Sovjet-Unie die 25 miljoen doden heeft gekregen in de Tweede Wereldoorlog. Dat andere landen mee mogen beslissen. Of dat Verenigd Duitsland. Ja, maar zelfs, zelfs al gebeurt dat. Uh, u weet wat Mitterrand gisteren heeft gezegd tegen Kool. Hij heeft gezegd: ga je gang maar. Uh, u weet wat uh, ook uh, het standpunt van de Nederlandse regering is. Men vindt het uh, prima, ja. mits de DDR dan maar in de EEG komt en in de NAVO komt. En... Ja, maar dat, uh, dat zegt u, dat zijn woorden die u zegt. En dat kun... Nee, die zeg dat ik, kan, niet. die Dat zegt kan, kan, kan Middran wel zeggen, maar daar uiteindelijk... beslissen zij niet over. Daar beslissen zij niet over. Als u de laatste opiniecijfers in Nederland uh, leest... dat steeds meer in Nederland huiverig tegenover die zaak staat. Van Kool die wil nog niet de Poolse grens herkennen. Hij, zegt, hij heeft het nog nooit ronduit gezegd. Als ik die mensen hoor en ik, ik ga dan in mijn herinneringen terug in de oorlog... dan zullen er honderdduizenden met mij zijn die daar een gevaarlijke ontwikkeling vinden. En ik vind dat ook een gevaarlijke ontwikkeling. Maar meneer Meijs, met alle respect voor uw opvattingen... Um, het is toch al lang een uitgemaakte zaak. Ik bedoel, ja, de DDR u. verkeert in een uh, afhankelijkheidssituatie... en Kool dicteert gewoon uh, hoe die Duitse hereniging zou ik, gaan plaatsvinden. Uh, ik, ik ben niet tegen Duitse hereniging. U moet me niet verkeerd begrijpen. Nee, we hebben het nu over de manier waarop het zal gebeuren. De manier waarop het zal gebeuren. En, en uh, ik bespeur dan bij u enige dagdromerij... over dat Duitsland misschien nog wel neutraal zou worden? Dat, uh, dat hoeft geen dagdom, dagdromerij te zijn. Ik voorzie uh, nog uh, heel iets anders. Wat zal dan met Verenigd Duitsland, met eventueel kool aan de macht, wat zal de ontwikkeling in de EEG zijn? Ik moet het nog maar laten we daar eventjes afwachten. U bedoelt dat u bang bent dat kool de zaak gaat domineren? Dat zou wel eens kunnen, dat Frankrijk en Engeland die zullen daar dan wel eens hardnekkig tegen moeten optreden. En ik denk dat ons volk zich niet zal laten verleiden om de zoveelste provincie van West-Duitsland te worden. Hofland beschreef, ik meen in de NRC deze week. Uh, de Europese leiders, behalve dan, want die heeft de stuur wel goed in handen, zo lijkt het. Als een bus vol, hoe stond het nou precies, een bus vol uh, uh, de bielen of zo... die midden op een kruispunt met motorpech staan. Ik heb dat niet gelezen, maar ik kon wel het gelijk hebben. De kwestie is deze, dat, uh, dat uh, ik ben uh, niet tegen de hereniging van Duitsland. Uh, ik denk dat een valk recht heeft om één land te zijn. Maar ik vind ook dat meerdere landen die het recht hebben om mee te beoordelen hoe zo'n Duitsland er zal uitzien, gezien de Twee Wereldoorlogen die ze ontketend hebben. En als ik, als ik zie dat de fascistische stroming die er op ogenblik in West-Duitsland zijn, en dat topleiders als Kool weigeren nu nog de grenzen te herkennen van na de Tweede Wereldoorlog dan uh, kan wel eens zijn dat Hofland uh, een, een voor een groot gedeelte... dat ik op dezelfde standpunt sta. Dat zou wel eens een zeer gevaarlijke ontwikkeling kunnen zijn. We hoeven daar niet zo bang voor te zijn. Want ik ben ook vast van overtuigd dat de bevolkingen van andere landen... zich daar mijn hand in tand tegen zullen zetten. Polen vraagt op het mee. De inspraak om de garantie voor zijn grens. Ja, maar krijgt het niet. Ja, dat zegt u. Daar moeten we nog afwachten. Mm -hmm. Meneer Meijs, uh, de tijd is op... Hartelijk dank voor dit gesprek. We zullen zien of u uh, na de komende gemeenteraadsverkiezingen... in Groningen weer in de gemeenteraad uh, komt. Ah, dus u op we... dus plaats 6 geloof ik, hè? Ja, dan dus zouden we zetels moeten krijgen. Ja. Moet... Dat verwacht u zelf eigenlijk <laughs> ook niet. Dus. Ik ben erop gegaan als... Uh, hoe heet dat met een modern woord? Als duur, niet? Als duur, ja ja, ja, ja. Nog steeds een symboolfunctie dus. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. U hoorde Hans Simonsen in gesprek met Vreemijs in een aflevering van Het Gebouw, eerder uitgezonden in 1990. Dit is Radio 1, u luistert naar Roos Woord met een compilatie van radiomateriaal met en over Vree Meijs. Op 15 december 1992 overlijdt Vree Meijs. Hij is dan 71 jaar oud. OVT blikt een paar dagen later terug op het leven van Meijs. Ook wel de Fidel van Oost-Groningen genoemd. Het woord is aan Marnix Kolhaas. Ter herinnering aan een bewogen, maar ook omstreden actievoerder... eindigen we deze uitzending van OVT... met een collage van radiofragmenten van Vree Meijs. Als men ons aan, ons aan de ene kant een saneringsplan wil opleggen, met sluiting van bedrijven, en aan de andere kant uit oude pekel laten bedrijven kunnen verdwijnen over de grens, dan is dat niet alleen een schandaal, maar dan moet men niet denken dat wij ons daar klakkeloos bij neer zullen leggen, dan zullen we nog een robbertje strijd voeren. Dat is de praktijk. Applaus wij zullen meedoen aan de demonstratie. Wij zullen voorbereiden acties in allerlei vormen. In overleg met arbeiders in de fabriek. Maar één ding moet voor ons vaststaan. Wij zullen op welke, op welke manier dan ook zomaar geen 1500 arbeidsplaatsen prijs geven. Waar arbeiders zijn, daar wordt gestart. Wij leven in de overgang van de ene maatschappij naar en de andere maatschappij. En je hebt een aantal overgangen gehad. Je hebt bijvoorbeeld de, de, de oertijdperk gehad naar het slaventijdperk, slaventijdperk... naar het federalisme, het kapitalisme, kapitalisme, het socialisme. Of doen u en ik ook daar niks meer aan... die ontwikkeling en die wetmatigheid van die maatschappij gaat doen. U houdt hem niet op. Waarom? Nou dat ander gaat met de fut op 60-jarige leeftijd. Maar kan ik op 60 jarige leeftijd dan ook een keer wat kalmer aan doen. Misschien een beetje onaardige vraag, maar u gaat ook net als iedereen een keer dood. Hoe wilt u of zou u herinnerd willen worden? Nou, daar heb ik nooit over gepraat, zie je, waarom. Gewoon als vreemd meis. Nou ja, dat ze me niet... naar nou... Als ze je herinnering hebben, dat ze je een herinnering hebben als iemand die, dus voor de gewone man, is opgekomen. Dat zou, dat, dat, dat zou niemand mij ook tegen kunnen strijden. Maar dat zullen ze nou per beslist wel eens een keer doen, denk ik. Maar dat je doodgaat, dat staat vast. Al dus vreemijs, dat je doodgaat, dat staat vast. En dat deed hij dan ook vrij plotseling zelfs op 15 december 1992, vandaag 20 jaar geleden. Vreemijs stierf op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages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 En wilt u reageren op hetgeen u allemaal hoort in Woord? Heeft u vragen, opmerkingen of verhalen, misschien ook wel verzoekjes? Mail dan naar woord.vpro.nl. Of stuur gewoon een kaartje, dat kan ook, naar de VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En u kunt Woord ook volgen via Twitter. Daarvoor gaat u naar twitter.com slash woordnl of ga naar Facebook. En dat is een openbare pagina, hoor, dus u hoeft daar zelf geen account voor te hebben. facebook.com slash woord.nl En daar kunt u zich trouwens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling in uw mailbox. En dan weet u waar u wakker voor moet blijven... of waar u desnoods even de wekker voor zet. En als u nou geen nachtbraker bent, geen nood... beluister dan het programma gewoon via radio1.nl... of via de speciale radiogemist-app voor iPhone van de VPRO of via diezelfde Facebookpagina. Daar kunt u ook alle uren opnieuw beluisteren. En direct abonneren op de podcast, dat is het laatste wat ik ga zeggen, hoor. Dat is uh, mogelijk via de vpro.nl slash woord underscore podcast. Goed, het is tijd voor een kort journaal. Mark Visser, die zit er helemaal klaar voor, volgens mij. En wij gaan in het volgende uur een duikje nemen in de geschiedenis van Gazelle. Jawel, het fietsenmerk. Graag tot zo.